Het is vannacht betrekkelijk rustig geweest in Egypte. De avondklok is wel af en toe genegeerd, maar dat heeft niet tot veel onlusten geleid. Alleen in de stad El Arish zijn twee politieagenten gedood. De Verenigde Staten, de Europese Unie en de Verenigde Naties hebben het geweld in Egypte veroordeeld. Bij gevechten tussen regeringstroepen en aanhangers van de afgezette president Morsi kwamen volgens de autoriteiten zeker 278 mensen om. Volgens de moslimbroederschap ligt dat aantal veel hoger. De Nederlandse en Noorse kustwacht beschouwen het schip de Warno als verloren. De organisaties denken niet dat er nog een spoor van het Nederlandse schip of de bemanning wordt teruggevonden. De Warno vertrok in april uit Schotland en had een week later moeten aankomen in Noorwegen. Toen het schip niet aankwam werd een uitgebreide zoekactie opgezet met helikopters en sonarapparatuur. Er werd geen spoor gevonden van de drie bemanningsleden of het schip dat geen uitgebreide navigatieapparatuur aan boord had. Een week voordat de internationale Vira-treinen van het spoor werden gehaald, bevestigden de Nederlandse spoorwegen nog aan fabrikant Ansaldo Breda dat alle bestelde treinen zouden worden afgenomen. Dat blijkt uit een brief van de NS aan de Italiaanse fabrikant die in bezit is van de NOS. Afgelopen winter waren er weken waarin veel Vira-treinen uitvielen of vertraging opliepen. De treinen werden op 17 januari van het spoor gehaald. Over de Vira-zaak voeren NS en Ansaldo Breda een juridische procedure. De Franse tennister Marion Bartoli stopt met tennis. Vorige maand nog won ze op Wimbledon van Sabine Lisicki. Nu zegt ze dat blessures doorgaan onmogelijk maken. Bartoli maakte haar afscheid bekend tijdens een emotionele persconferentie in de Amerikaanse staat Ohio. Daar verloor ze het Western en Southern Open. Dan nou, nog het weer, mogelijk nevel of mist. Verder steeds meer bewolking. Met alleen in het noordwesten misschien wat regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het... ...tuditionbakker van de ANWB. We staan op de A9 van ook maar naar Amstelveen... ...bij knoopend dorp. 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Emotion. MOTION HAL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 We zijn terug met het tweede uur en uh, het stukje muziek was ook al in de vorige uur gedraaid, maar het blijft een leuk stukje muziek. Dominique. Dominique. Dominique. Rut Klok is aangeschoven Goeiemorgen. helemaal Goeiemorgen. uit Bloemendaal. Ja, ja. Ja, jongen. <laughs> um, jij bent ja. bekend van de reddingsbrigade Bloemendaal en um, valt de organisatie van de Zeemaar onder de reddingsbrigade Bloemendaal? Ja, dat is gewoon de reddingsbrigade. <laughs> ja? Ja? Ja, ja, ja. Een stukje ja, ja. ja, dat is gewoon de reddingsbrigade, ja. ja. Um, uh, vorig jaar hebben wij hier ook zitten praten. Ook. Ja. En toen was het een beetje slecht weer aan het doen. Ja. En nu? En toen, nou ja, het zuidwesten wind. Dus het, uh, het enige vervelende is dat de stroming eh, zeg maar oh, vanaf ja. Amuiden naar Zandvoort is. En de wind er tegenover stellen. Dus dat is toch ja. wel even spannend voor de start. Om te even kijken <laughs> welke, welke kansen opgaan. Welke, welke kansen opgaan. Of de wind overeerst of de stroming. Ja, moet je en dat kijken. is altijd wel lastig. Maar ja. vorig, vorig jaar hadden we alles mee. Toen ging het draad ja, ja. snel. Ja, nu moeten we even kijken. En dan hopen dat we de goede kant nemen, want anders gaan ze mopperen. Ja, <laughs> uh, de, de goede kant nemen is dat uh, beginnen met het moeilijkste. Dus, dus tegen de stroom in, als je voor de stroom ja. zou kiezen. Ja, ja dan, uh, dat is inderdaad, ja. Maar ik, met windkracht Zuidwest of uh, Zuidwest 5, denk ik dat het toch uit Zandt vandaan staat. Uh, dus dus uh, tegen uh. de stroom in. Ja. Denk ik hoor, ja, maar ja, ja. dat is morgen. We gaan morgen gewoon even vlak voor de. Ja, want hij is dus nu, hè? Ja, best hard. Gooi er ja. iemand ja. in en dan kijken we. hij Nou, wilde vragen, ga je dan zelf even testen? Ja, ja nou ja, dat zou ik wel doen hoor, ja. om even erin te gaan ja. en kijken welk ja. kant hij op gaat. Ja. En dan, uh, ja, dat is het beste wel, want Ik kan wel een boei erin gooien, maar het beste ja. gewoon even zelf, zelf erin duiken. En dan weet je het. Ja. En dan voel je dat zelf. Ja. Um, de zeemaal is, uh, is 1800 meter en een beetje. 1852 meter. Hè? En uh, ja, want hij is in yards uitgemeten. Ja, daarom dan ja, kom je en op die 52 meter. Een zeemaal is één knopen. Ja, uh, ja, ja, ja, de snelheid ja, ja, van de boot. Ja, ja, ja, ja, ja. um, je gaat morgen zelf het water in? Nee, ik ga er niet water in. Nou, iemand, je laat iemand het ja, water oh, Sorry, ja, ja, ja. ja. Um, ja dan, dan, dat ga ik zelf misschien wel doen. Maar, maar ga je Dan je bepalen welke kant die op gaat. Uh, ja. ik neem, dan, dan deel je hem in tweeën. En dan richting Panassia, over richting Zand. Ja. Ja, het is eigenlijk van belang. Op het moment dat we zeg maar om 1 uur starten, om half één gaan we lopen en dan moeten we ja. beslissen welke kant gaan we oplopen. Ja, ja. Dus uh, nou ja, dan kijken we voor die tijd. Ja, uh, dat maakt het spannend anders wordt het ja. zo saai. Ja. <laughs> 58 ste keer moet ik een beetje spanning aan. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar de, de, de mensen verzamelen zich. Hoe, hoe laat het begint trouwens, zeg maar? Eén uur starting. En 1 uur startie. om half 1 gaan we vertrekken we met lopen, zeg maar. Dan gaan ze achter de auto aan. En dan, uh, ja, dan kunnen ze de auto in de kleren en de kleren in achter in de auto en de gooien en die staat dan weer bij de finish als ze eruit uh, komen. Oh, maar het is dus geen heen en weerstukken te Nee, het gaat enkel gaan één kant op. Maar dan moet je ze dus eerst uh, uh, 1852 meter wegbrengen, alle ja. kleren gaan daarin. Dan is ja. het startsignaal dan ga je ja. het water in en dan zwem je ja. dan zwem je, uh, dan zwem je richting uh, de, richting de maar, ja, ja. Ja. En hoeveel, hoeveel deelnemers? Uh, ja, het hangt he? een beetje van het weer af. Maar 200, 250. Zoveel? Zo ja, ja, ja. Oh, okay. ja. De laatste jaren neemt het uh, flink toe. Dat, uh, ja, het is nu juist nieuwjaarsduik, zeg maar, wat enorm toeneemt. Zie je dit dat, ook? Dat, ja, ja, dit ook. Ja. De zomerse zeemel. Ja, ja ik denk ja. Dat, dat, dat lange afstandszwemmen is natuurlijk een beetje, het is een beetje in, hè? ingekomen. Okay, ja. En ook door de zijn Er zijn ook veel triotorners bij. Die gebruiken we nog vooral voor ja. Almeren, voor de training. Ja. Ja. Ja. Dus ja, dat is, altijd, dat is wel leuk. Dat maakt ook wel weer... Uh, en we hebben vaak de laatste tijd ook wel vaak goede lange afstandswemmers van, van uh, KNZB uit, zeg maar. Dus echt topswemmers. Ja, die, die, die vinden het leuk om ja, een keer een mee te doen. Ja. Ja, die uh, vrienden, ja. ja, die lachen om dat afstandje. <laughs> die zijn er bij die, die, <laughs> oh, die 14 zo, kilometer. Ja. Vorig jaar kwam Daan Glory. Nou, dat is een, een, een, een, ik noem het al maar gek, maar dat is een heel toffe jongen. Maar die wilde zijn kanaal gewoon even hele weer, heen en weer zwemmen. Maar. Dus van. Engeland naar oh, Nederland en oh, ja, ja, van ja, ja, Nederland weer terug naar Engeland. Ja, ja. Die kwam even trainen. Hij zegt, ik kan je trainen, kun je met een bootje in de gaten houden. Nou ja, oké, okay, dat deden we dan maar. Ja. Zes uur lang ging hij zwemmen. Ik zeg, maar dan moet je wel bij de stroomer zwemmen. Nee, zegt hij joh, ik zwem van zand van de muiden, van de muiden, naar de, de van de zand van de muiden. muiden. En dat is ja. zes uur lang. En toen kwam hij eruit en zegt hij, nou, nou had ik wel een lust, hè, ja. het was, Hij kwam eruit als ik helemaal fris was. Leuk. Die, die oh, ze, en die, die leuk. had ook laatst de ringvaart helemaal rondgezonden. Oh, ja. Dus je hebt ja. van die oh, ja, mensen ja, ja. die dat... Ja. Prachtig, gewoon... ik vind het gek, maar het is natuurlijk wel geweldig dat je dat kan. Ja. Maar als je dat kan, is het ja. een ja, geweldig. Dat is inderdaad zo, zijn, ja. natuurlijk ja. Niks. Ja, is het niks. Maar wel heel leuk om ja. mee te doen. Ja. Ja. Is het water koud? Nee, het, het was 20,8 graden had ik oh, even okay. gekeken. Dus dat, 21 dat graden. Het ja. water is, dus is, goed, dat goed, is goed, goed toch? Ja, ja, ja het is, ja, is mooi. helemaal tof. Hebben jullie, om dat evenement op te zetten, hebben jullie een voorinschrijving voor. Ja, we hebben sinds een paar jaar, door het internet natuurlijk allemaal. Tegenwoordig brieven ook, iedereen Iedereen vraagt wat iemand uit deze, die stuurt ervoor voor een brief. Van uh, dat de zeemel er zeemelder is. Dus daarom zal de respons ook wel wat hoger zijn de laatste tijd. Dat je mensen makkelijk bereikt. Maar daar uh, doen we tegenwoordig ook een voorinschrijving in. En die zit nu al op in de 90 mensen of zo. Dus dat gaat hartstikke goed. Leuk, maar er komen mensen uit Groningen en mensen uit Maastricht. En dat verbaast ja, me dan. En dat is wel leuk dat je dat ja, kan zien. dat is leuk. Dat je denkt, ja, voor die mensen het natuurlijk prachtig om in zee te zwemmen. Want ja, tuurlijk, die komen die, daar die natuurlijk, komen natuurlijk nooit voor ons allemaal zo gewoon. Ja, maar dat, dat, is, dat is natuurlijk ook met, uh, wat je net aanhaalt met de nieuwjaarsduik. Dat ja. is met één uh, groepje van, uh, van, van 12 begonnen. Ja. Uh, van ja. die, ja. die Haarlemse ja. zwemvereniging. Ja, ja van, ja, van ja, En van van volgens komen ze, komen ze inderdaad uit Limburg om in Zandvoort ja. Ja. of ja. in Scheveningen. Een nieuwjaarsduik te dus uiteindelijk, wat, ja. de zomerse zeemaal van Bloemendag gaat een evenement worden. Ja, ja, ja. Een, ja. Land, een landelijk, een landelijk <laughs> ja. Uh, gebeuren, ja toch? De, de evenementen, het evenement bij ons strand stelt er niks voor, maar... <laughs> nou. Ja. ja, maximaal in de dingetje heb ik. Er, uh, er, is, er is maar één zeemijl per jaar. Ja, Elk ja. weekend is, ja. er een, is er een feest. Ja. Ja. Je kan natuurlijk altijd wel in zee zwemmen, maar, maar een lange afstand zwemmen. En dan gecontroleerd, dus dat je, dat je controle erbij houdt van, van ons ja. en van de redding. Ja. Ja, die gaan ja, het niet ja, te vergeten, want die helpen ja, ja. ook al jaren mee natuurlijk. Nou, dan, uh, dat is wel uniek. En dan, ja. Ja, daarom daarom is het, vind ik het ook echt een evenement op zich. Ja, 58 ja. jaar, dat is ook al aardig. Leuk, ja, natuurlijk. hè? We natuurlijk ook met drie man. man begonnen. Ja, we hebben we begonnen. Eens eerst samen met Zandvoort deden we ja. het omste beurt. Die zijn op een gegeven moment in de jaren 80 gestopt. Nou, toen zijn we eigenlijk mee doorgegaan. Het was het eerst enige evenement wat we in het jaar hadden bij de reddingsbrigade. Ik had wel eens voor de geintje van uh, we doen het evenement in het begin van het jaar. Want als de zeemel is, zijn altijd alle spullen heel en klaar, weet je wel. <laughs> ja. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Het water was te koud. Maar tegenwoordig ja, is het, is, ja, hebben we zoveel evenementen. Ja. Alle, allebei de reddingsbrigades. Ja, is dat, uh, ja is hartstikke druk Maar alles, zolang het ja. mogelijk is, houden we het in stand. Ja, en, uh, het kost niks, het levert niks op, maar daarom. het is gewoon leuk. Daarom. Ja. Hey, um, 90... Uh, inschrijvingen. Er gaan natuurlijk een aantal mensen gewoon naar binnen wandelen. Oh leuk, ik doe ook mee. Ja. Dat mag. Dat kan ze, ja, wel. ze kunnen tot, uh, tot tien vooralveen inschrijven, zeg maar. Uh, er zijn, wat je zei, getrainde zwemmers bij en er zijn natuurlijk ook mensen ja. bij die denken van nou, dat vind ik ook wel eens leuk ja. en vervolgens uh, kunnen ja, ze we hebben... meer als, als een kilometer zwemmen. Ja, we hebben verschillende dingen. We hebben een wedstrijdgedeelte. Die starten vijf minuten voor de prestatieswemmers, ja. dat die wat, wat ruimte hebben van een mijl. Dan starten de hele zeemijl, prestatieswemmers. En dan hebben we ook nog een halve zeemijl. Dus we hebben 926 meter. Dat, nou ja, als dus als de denk dat je niet al, aan kan? Dan... Ja, dan ga je de halve zeemijl. En als de eerste zeemijls voorbij komen, dan start de halve en Dan komt het zo in de groep en dan blijft het voor ons ook te overzien. Dus dat kan ook nog. En, uh, ja. Dus je kan het op je eigen tempo. Zeemail. Er zijn ook heel veel mensen, een uh, uh, hele grote groep altijd van de vrienden van de houtvaart. Oudere mensen. Maar die doen dat jaarlijks. Nou ja, ja. Die, die, die, die trainen altijd in de houtvaart. S ochtends. En die komen oh, dan ene. met de groep uh, ons. Zeemail. Dat is ook leuk gewoon. Er gaat een, een lint van zwemmers komen straks. Hè. En, uh, je kunt natuurlijk niet zeggen dat je aan de wedstrijdzwemmers wat minder last hebt als aan de, nee, de recreanten. Nee, nee, nee. Want je moet het toch bewaken. Hoeveel boten ga je daarvoor uh, voor inzetten? Ja, dat is een goeie. Ik denk, uh, Want het lint wordt steeds groter natuurlijk. Ik denk uh, een boot of 14, 14, 16, oh, oh. hangt er een beetje vanaf hoeveel uh, de jongens van Zandvoort kunnen missen. Ja. Dat hebben we ook natuurlijk met eventueel een mooi weer en een strandbezoek met Zandvoort te maken. Moeten ze ook daar blijven. Hè? Anders ja. doen ja. ze een bootje extra, maar ik ja. denk zo'n zo 14, 14, 16 boten dan. Oh, dat is toch best wel ja, veel hè. En een paar auto's ja. op het strand natuurlijk, ja. voor ja. een ja. ja. mensen ja. uitvallen. Ja. Ja. de ze meteen? Of mag, of, of die niet? de, de, de grote redboot, nee, maar die is ook hoe goed bedoeld ook uh, even te groot zeg maar voor ja. een zwemmetje om die binnenboord te halen dan ja. Ja. misschien ook wel afschrikken dat je het ja, dichtbij bij ja. normaal ben je heel blij natuurlijk als je ja, op, als ja, als je, ja normaal niet, ben je heel blij als je, je komt <hij> redden, maar, maar dan, in dit maar geval is het ding je, nee, niet handig nee, nee, nee, nee, met de, nee, de zeilrace volgende week nee, nee, nee, de regel ja. doen ze wel mee ja. maar dan hebben ze ook echt nut natuurlijk ja. bij ons houden ze misschien niet te groot zijn misschien een kleiner bootje maar wel goede contacten met ze, maar dat hebben we eigenlijk nog nooit over. gehad. Nee, nee, nee, nee, okay. uh, uh, die grote boten voor volgende week bij de Eneco Luchtruimte. Ja. Lucht ja. Oh, die de Eneco reis, reis, sorry. Dat tegenwoordig niet nee. meer, remmen. Nee, ja, ja, want het zit in mijn hoofd, ja. Dan, ja. dan uh, heb je drie van die boten liggen. Ja, ja, ja. Katwijken en Noordwijk. Oh, die zitten er ook bij. Ja. Ja, okay. Maar is praat je ook over ja. een heel stuk zij. Ja, ja dat is ook zo. En als er dan wat gebeurt, dan moet je er komen. Ja, dan moet het ook. En daar kunnen veel mensen op. Zonder hun kan het eigenlijk gewoon niet. Nee, nee, nee, maar nee, ook uh, morgen gaat het dus met, uh, met gewoon de rips gebeuren ja. en uh, de jetski. Ja, de jetski erachteraan. Ja. Ja, het ja. Ja. Ja. blijft een speeltje, ja, dat is, uh, <laughs> ja, we hebben heel veel kitesurfers al mee uitgehaald. Het gaat super, weet je wel. Maar voor dat soort dingen is het mooi. Ja, een boot, je kan nooit zonder boot. Ja, nee. Maar even een kitesurf die in de branden ligt, vaar je Enzo? met de jetski heen. Hij stapt achterop, het zeilvaar je op, doe je het een plank, zit in een zijkant. Oh, dan, ja. Bzz, ja. Je moet weer terug. Hoe is het met die, uh, die jetskiers? de, de, de, de, de kaartservice bedoel ik? Oh, ja, zie je even. daar een, een, een toename aan? ongelukken Ja, ongelukken niet. Nee, nee, nee zijn er je ziet er wel heel, heel veel, veel ja, de ja, laatste ja, tijd. Ja, Erg veel, kort, ja. maar er gebeurt zelden wat hoor. Kijk, als we iemand terug moeten halen, hebben ze meestal materiaalpech. Nee, dat kan natuurlijk dat kan je, gebeuren. Dat, dat hoort bij die sport. En uh, dat is ook wel weer leuk, toch? Ik bedoel, dat is niet ernstig. Je, je helpt toch iemand. In, uh... nou, ik kan me nog ja. een paar dingen herinneren. Dat er een plank aanspoelde. En dat ja. er een hele grote uh, actie was. Ja, een actie he, ja, met, ja, met, met en, helikopters en ik van, en van alles. En vervolgens komt de jongeman ja. gedoest en als plank ja, ja, Dat Dat ja. gebeurt, ja. ja. Dat maar, vorige... je moet, maar je moet toch uit. Uh, vorige ja. week al is in de muilen nog een plank ja. gevonden. En, dan, ja. en daarna, naast een afgestoken flare. Dus dat geeft natuurlijk verwarring. Ja. Gelukkig stond het telefoonnummer erop, op die plank. Dus we hebben direct gebeld en het meisje dat had de plank op, ja. bij Zandvoort verloren. En die was in de huid aangespoeld. Ja, en die flare was toevallig dat hij er lag. Oh. Maar ja, dat geeft wel meteen verwarring. Ja, ja, als je ja, een ja, afgestoken ja. flare ziet en je, je koppelt het aan elkaar, dan... Uh... Ja, het zou ja. ook zo maar kunnen, toch? Ja. Ja, maar ja, natuurlijk. Dan ja, doen we. Ja, en dan moet je toch gaan zoeken. Maar is dat is het handige mogelijk. van uh, uh, die telefoonnummers, ja. ja. die ze tegenwoordig... Rian nou, op die borenkaken. Ja, dat, dat snap ik ook. Wij vinden ook wel eens planken en, en er komt nooit iemand ophalen. En dan denk je: uh, ja. hoe kan ja, het nou? Ja, Zet je ja. nummer erop, nou. dat kost zo, zo, een paar honderd. Ja. Dat kost toch geld? Ja, ja zonde. Ja, ja, ja. ja de ja, kleine ja. moeite. Ja, ja vind ja. ik ook. Ja. Uh, nog even samenvatten over de zeemuil. Ja. Uh, morgen half één uh, uiterlijk verzamelen uh, bij de reddingspost. Bij, de post. Ja, bij ons bovenop de reddingspost. Uh, dan gaan we wandelen linksaf of rechtsaf. <lacht> linksaf, ja. Uh, gezien de stroming ja. of de wind. Uh, ik denk naar Zandvoort, maar dat snap ik even. Maar, houdt, uh, uh. dat moet je, je morgen ondervinden. Ja. Ja. Dan gaat iedereen erin. De wedstrijdmaal, de recreatiemijl en de halve mijl. Ah, de halve mijl. Mensen zijn nog steeds met, welkom. Natuurlijk, ja, tuurlijk, uh, Ze kunnen zich bij jullie op ja, de post inschalen. Of Nee, boven bij ons op de post, bij het boothuis. Nee, bij de post ja. is boven. En dan kunnen ze zich ook omkleden en dan kunnen ze afval envelop douchen. En, en beneden dan gooien ze spulletjes achter in de auto. En die ja, staan dan bij de finish dan weer mee. klaar. En die vind je weer terug bij de finish. Ja, ja. helemaal goed. Ik, uh, ik wens jullie heel veel succes. Dank je wel. Vooral veel plezier. <laughs> ja, dat, ja is dat is het belangrijkste. Dankjewel. Ja. Dankjewel. muziek van uh, Kenny Dorfer. Aangeschoven Leo Dijkza van de Helios strandvereniging. Kampeervereniging. Ja. Uh, je staat niet in de krant, maar je naam staat er wel onder. <laughs> Dat wou ik even zeggen. Dat wou ik even zeggen. Precies. Het <laughs> was de ceremoniemeester die er uh, op de foto staat. Fonds van overen. Oké. Okay. Uh, een ceremoniemeester hoort bij feest. Precies. Jullie uh, bestaan 75 jaar. Uh, waar is jullie stuk... Uh, stuk strand bedoel je? Ja. Het stuk is het meest noordelijke stuk uh, van de boulevard. Dus grenzend aan de grens van Bloemendaal. Noorderstrand. Noorderstrand, ja. Want Er zijn drie verenigingen geloof ik? Er zijn vier verenigingen. Vier verenigingen? Vier? Ja. O, vier. Uh, voor, uh, vanuit Zandvoort uh, geredeneerd. Voorwaarts. KVA, ja. dat staat voor kampeervereniging Amsterdam. En KVS, kampeervereniging Strandgenoegen. En als laatste Helios. Helios. En Helios die grenst eigenlijk aan de grens van Bloemendaal. Mm -mm. En dat heeft een beetje met de geschiedenis te maken van, uh, ja? van Helios. Uh, in 1935, zeg maar 36 begonnen de mensen te kamperen op het strand van Bloemendaal. En daar uh, was de gemeente Bloemendaal uh, eigenlijk niet zo mee eens. Die wilde een luxe badplaats bad hebben en daar was geen ruimte voor gewone kampeerders uit Amsterdam en Haarlem. Nee, nee, nee. En toen zeiden ze van nou dan moeten jullie uh, eigenlijk het strand maar verlaten. En de nee. gemeente Zandvoort en Bloemendaal lagen een beetje een onmin bij elkaar. Dus toen zei de gemeente Zandvoort kom maar naar Zandvoort toe. Zo dicht mogelijk tegen ja. Oh, ja. En zo is het eigenlijk ontstaan. Ja, en toen in 1938 is de vereniging opgericht. 75 uh, uh, jaar, uh, er zijn er vier. Ja. Is Helios de eerste? Uh, de jongste. De jongste. jongste. Ja. Okay. De anderen hebben het allemaal net gehad. En wij, uh, ja, wij zijn Begin. de Benjamin ja. zeg maar, van ja, 75. Maar ik vind dus eigenlijk is het allemaal, allemaal een beetje, een beetje allemaal hetzelfde. hetzelfde. Ja, ja. ja allemaal hetzelfde. De een is uh, in wijk en zee begonnen, de ander in Noordwijk begonnen. Het is allemaal een beetje en uiteindelijk allemaal op het strand van Zandvoort uh, terechtgekomen. Het ja. is wel raar dat ze dan uh, van wijk en zee naar Zandvoort ja, ja, Ja, die geschiedenis ken ik niet precies, nee. want dat is een andere vereniging. Maar uh, ja. er is ooit iets voor de oorlog daar ontstaan, op andere stranden. En uh, kennelijk was Zandvoort dan dus, wel heel onttrekkelijk. We dan ja. gaan we naar Zandvoort. Ja, toe. ja, ja denk ik denk ja. het. Ja. Ja. Wordt er veel gekampeerd in, in, uh, in het idee wat jullie hebben in, in de rest van Nederland? Er zijn zeker uh, diverse locaties uh, aan te wijzen. Egmond, uh, om in Noord-Holland te blijven. Ja, ja. Egmond, Wijk aan Zee. Uh, daar hebben ze strand. En mij willen we niet te vergeten ja. natuurlijk. Uh, Ga je zuidelijker, uh, Vlissingen. En uh, Hoek van Holland. Er zijn zat locaties waar uh, strandhuisjes staan. Ja. Ja, ja, de hele kust wel, denk ik toch wel ja. een beetje. Hè? Alleen de kust, ja. ja. ja, ja. En Hel ja Helios, Hel Helios, waar, waar waar komt dat vandaan? Dat een Helios, Grix, Grix, dat is de zonnegod, de he? zon, ja. ja dus ja. uh, dat doet hij goed zijn best. Dat, ja, over, hij, <laughs> het is, ik heb uh, vier feesten meegemaakt als voorzitter. Ja. De vier openingen ja. waren altijd met mooi weer. Ja, nou, dus dat denken nou, we toch een beetje dat het met goede, naam goede, de naam ja, te ja, ja, ja. maken zal je gebeuren dat het feest verging dat kan. ja ja ja, ja, ja. we zijn ja. er altijd op voorbereid he, want er komt de tent en ja, ja. ja. Nooit, wordt geschoord en noem maar op het ja. kan, uh, ja, kan we kan zitten het aan de op. kust je kan uh, nu mooi weer hebben morgen weten we allemaal dat het heel ja, anders kan zijn de, ja. hey, ik ja. zie hier dus de ceremonie meester dat was de dag van het feest ja dat was de opening ja ja en wat, wat gaat er allemaal gebeuren op de, de, de doen jullie feestweken feestweek? we uh, hebben het gehad intussen oké okay, ja ja het was uh, uh, 1 2 en 3 uh, augustus en uh, we hebben we zijn begonnen met uh, met een opening we hebben drie dagen gekozen eigenlijk Normaal zitten wij in een cyclus van we doen het 50 jaar, 60 jaar, 70 jaar, 80 jaar. Maar 75 is zo is bijzonder, bijzonder dat we op een gegeven moment geroepen hebben we moeten wel iets, dus we pakken drie dagen. Nou, die drie dagen zijn echt drie feestdagen geweest, dat kunnen we wel zelf, van s morgens vroeg tot s'avonds laat, met voor iedereen wat. We begonnen met een opening waarbij de kinderen kwamen aanlopen, allemaal in het wit. Na toespraak van de voorzitter en op een gegeven moment moest ik een sleutel omdraaien, een grote kist en dan vlogen de ballonnen de lucht in. Mm -hmm. Toen hebben we een bijeenkomst gehad met uh, kampeerders en daarna een receptie voor genodigden. Toen hadden we de openingsavond en dat was uh, nou, bijzonder gezellig. En we zijn geëindigd eigenlijk met uh, de slotavond en die was in kerst en nieuwjaarsfeer. Oh, wat leuk. Dus iedereen werd verzocht <laughs> om, uh, om in, uh, in de kerstkleding te komen, oh, zeg maar. leuk. We hadden kerstbomen versierd. En, nou, er was van alles. We, de feestcommissie had het allemaal keurig. Met ja. ja. Het was een subliem, geweldig feest. Ja. Het was echt uh, heel leuk en ook heel bijzonder als je dat helemaal niet verwacht. Want mensen wisten wel dat er kerst en nieuwjaar, maar niet dat er een hele tent versierd zou zijn met kerstbomen. Nee, en. Dat, nee, nee, nee, nee. dat was heel, heel erg leuk. Leuk. Leuk. leuk. En we hebben alleen maar uh, goede reacties gehad. En uh, de meeste mensen roepen eigenlijk vanuit drie dagen. Is goed. Een hele week is toch al een ja. enorme organisatie. En het was drie dagen intensief, maar wel uh, bijzonder, uh, bijzonder geslaagd. Ja, je moet uh, als organisatie wel uh, iets kunnen vullen om, uh, om nou, te doen. Dus je, als je met deze uh, commissie een hele week moet vullen, dan ben je echt bezig. En drie dagen is inderdaad een mooi feest. Ja. En genoeg is genoeg. Precies. Uh, jullie zijn een vereniging. Ja. Dus iedereen is lid van die vereniging die daar Klopt. staat. Ja. Uh, kan je een lid worden nog bij jullie? Ja. ja, ja. Maar uh, krijg je dan ook een plek? Het systeem werkt eigenlijk als volgt. Je schrijft je in en dat noemen wij donateur, als donateur. Wij zien, we hebben heel veel donateurs, ruim 400. Maar onder die donateurs zijn kinderen die van de week geboren zijn. Die worden gelijk donateur gemaakt. Je ziet dan dat de mensen die op een gegeven moment in aanmerking komen voor het lidmaatschap, dus dat is het staan met een huisje op het strand, daardoor krijg je op een gegeven moment dat er ruimte ontstaat waardoor de mensen opschuiven. Mm -hmm. We hebben een, een 400 mensen die graag willen. Zeggen we dan maar hè? Dat waren natuurlijk ook een aantal jonge kinderen zijn. We hebben een tijdje gehad en dat is één keer, dus twee jaar geleden geweest dat we het kampement niet vol kregen. Dat is nog nooit oh. gebeurd. Was echt uniek. Slecht teken, maar gelukkig is dat we helemaal uh, over. Maar Als je 400 uh, do donateurs hebt. dan ja. is er altijd wel iemand die op het strand wil. Ja, dat dachten wij ook, maar kennelijk dus niet. Toch niet, niet. Nee, nee, nee, dit, nee. Je moet natuurlijk een huisje hebben. Ja. ja. Want ja, ik bedoel, ja, ja. er zijn best mensen die zich aanmelden. zeggen. Ik wil graag kamperen, maar hoe kom ik aan een huisje? En wie ja. bouwt mijn huisje op? Ja, dat moet je allemaal zelf doen. Ja, ja. Je moet zelf een huisje kopen, je moet een zelf een huisje bouwen. Doen. Het is ja. echt. Uh, ja. Maar ook op, op zo'n moment dat je dan niet volkomt, hè? Ja, is, dan is er een gat. Dan zou er een, het een gat kunnen zijn. Ja. Wij maar gaan we, we we, dan we, eerst bij de zusterverenigingen, dus de drie andere verenigingen. Oh. Hebben jullie nog mensen die ja. jullie moesten tenijstijl. teleurstellen? Ja. Nou, daar hebben we inderdaad een aantal van gekregen. Toen hielden we toch nog een aantal plekken over. En dan maken we de tussenruimte iets tussen breder. de huisjes. die maken oh, we wat breder. Grote. Niet een gat, hebben. Okay. hoor. Ja, ja, uh, uh, ja. Ik had eigenlijk het idee uh, dat als iemand niet meer komt, dat zijn huisje overdoet aan de volgende. Nee, ja, Nee, het is, uh, het is een, uh, een iets ander systeem dan bijvoorbeeld Imuiden. in Muiden. In Muiden kan je, als je stopt met kamperen, dan verkoop je je huisje en je staanplaats. Aan de vereniging oh, of aan de nee, persoon? Aan de persoon. Aan okay. een ander. En dat levert heel veel geld op. Ja. Dat kan, ja, daar is ja, de dat vraag, is vraag aan. Precies, en, en uh, dat zijn bedragen tussen de 50.000 en de 60.000 euro. Oh, okay. Wij als vier verenigingen doen dat niet en mogen dat ook niet. We hebben dat ooit met de gemeente Zandvoort uh, afgesproken. Van, wij zijn een vereniging en wij willen dat de vereniging ook een vereniging blijft. Want in de Muiden zie je nu ontstaan dat er mensen komen die alleen met Mooi Meer even komen kamperen. En verder. En Voor de rest zie je ze niet. En wil je een voetbaltoernootje organiseren, dan is het niet. Een... Want ja, ze zijn dus geen lid van de vereniging, ze hebben gewoon een, stuk, een stuk zand een een en klaar. Stuk. Ja. En bij ons, als ik stop met kamperen, dan kan ik mijn huisje verkopen aan een ander, maar die heeft niet de garantie dat die op dat moment op mijn plek kan staan. Sterker nog, die plek gaat naar de vereniging. Ja, ja. En, en dan kunnen andere mensen ja, zeggen van ik wil daar graag staan. En... De, de, de ja. plek gaat naar de vereniging, uh, jij hebt je huisje nog. Je huisje wordt afgebroken, want dat ja. stopt ermee. Ja. En als uh, iemand zegt van nou, uh, ik wil eigenlijk op die plek van Leo staan, dan wordt er intern gezegd, van nou, dan, ga je dan moet daar je, je daarop inschrijven. Ja. Oké, okay, dus die plek ja. wordt, die komt vrij uh, ja. voor inschrijving. Ja. Dan valt die plek open. Ja. En daar kan dus een nieuw uh, lid uh, uit het donateurschap vandaan komen. Precies. Dus zo schuift het. Zo, zo ja, werkt ja. het. Ja. Oké. Okay. Ja, en, en familie? Is, is het niet zo dat, dat bijvoorbeeld vader en moeder hebben een huisje ja, en dat de kinderen. zo dan werkt dan, het zo... in de praktijk? Ja. Is het eigenlijk een, nou, ja. Ik wil niet zeggen een grote familie, maar wel heel veel. Gebeurt veel. Zo ben ik er ook in gerold. Ja. Mijn vrouw die, die stond er met haar ouders. En uh, misschien wel uh, dat ze 7, 8 jaar was uh, dat ze daar stond. En op een gegeven moment uh, ja, worden ze ouders ze krijgen verkeringen. Nou ja, ja, zo zie je dat ontstaan. Ja, ja. Dat, dan gaat gaat dat gaat allemaal van, van opa, oma en soms staan er een paar generaties ja. Ja, op het strand no. gewoon. Ja, maar de, die... Ja, ja. die kinderen worden dus ook donateur en die Precies. wordt gewoon doorgeschoven en op een gegeven moment zegt opa, ik vind het goed zo. Maar dan is het niet zo van opa stopt en dat kind kan er wel even in. Nee, dat kind moet wel aan de beurt zijn. Oké, okay, dus als opa zou stoppen, ja, dan, dan zou iemand anders aan de beurt kunnen zijn en dan zou kleinkind... Over twee jaar aan de beurt kunnen zijn. Als die oh. aan de beurt is. Ja, okay, ja, ja. Ja, want ja. Dat, dat is, het, dat dat is niet... dan wel heel netjes dan. Ja, dat uh, moet wel zo, want anders ja. krijg je het ja. vriendjes politiek. Nee, ja. dat, dat werkt ja. natuurlijk niet. Ja, ja, ja, niet. Want dan zou die ene dat familie gewoon een hele leven lang dus altijd voor. Ja. Nee, dat, ja, dat willen we dus niet. Nee. En dat is het verenigingschap waar je dat niet in kan maken natuurlijk. Nee, nee, nee, nee. Het is een vereniging. Maar je zegt net. Voor het eerst hebben we het strand niet vol kunnen krijgen. En nu, nu is het weer vol. Is, het weer vol ja. uh, is dat ook de toekomst dat het vol blijft? Dat hopen. Aan je, aan je donateurlijst te zien? Ja, aan de donateurslijst wel. Kijk, wat het principe is altijd geweest, uh, de basis van de vereniging, om het betaalbaar te houden ja, voor iedereen. dat is het hè. En met name ja. ook voor de ouderen. Denk, er staan mm -hmm. best wel veel ouderen. Mm -hmm. en, uh, maar ja, we weten dat het allemaal uh, duurder wordt. Hè. Er zijn meer dingen dan alleen het strand. Ja. En mensen moeten ja. keuzes maken. Ja. Ja. En dan zie je ook ontstaan dat er gewoon mensen afvallen. Omdat, omdat het, ze het niet, uh, kunnen, niet kunnen, meer betalen. kunnen betalen. Ja. Hoe is dat uh, financieel? Wat kost het lidmaatschap van de vereniging? Uh, lidmaatschap van de vereniging is 95 euro. Dus ben, dan ben je gewoon lid. Ja, en dan moet je die, die, dat stuk strand, moet je dat huren? Je, eigenlijk is het zo dat ieder individueel lid huurt het strand van de gemeente Oké. Okay. Mm -mm. En, uh, maar omdat wij dat allemaal collectief regelen, eh, wordt niet ook, iedereen ja. betaalt aan de gemeente Zandvoort, dat was vroeger overigens wel zo. Is het zo dat je betaalt aan de vereniging een, een bedrag van. Uh, op dit moment is het uh, 600 euro exclusief toeristenbelasting. Uh, toeristenbelasting is ruim 300 euro. En daar komen nog allerlei dingen bij. Je, zit, er al, je, zit, al op, je zit al op 1000 euro nu. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik, kom, uh, ik ben er nog niet, want ik kom denk ik op uh, 13 1400 ja? euro om alleen te staan. Echt? Nou, de dat shovelen moeten jullie, ja. uh, moet jullie paard voor inhuren waarschijnlijk. Ja, die, uh, ja. uh, dat is gewoon ja. uurloon. Klopt. Ja. Uh, uh, de aansluitingen. Uh, aansluitingen doen we zelf. Mm -hmm. De aansluiting van het water. We hebben een ringleiding lopen. Ja. Dus dat uh, weer verenigingen. Dus vrijwilligerswerk. Uh, die worden door een uh, watercommissie ja. worden die aangesloten. Ja. Ja. En dan moet je zelf als kampeerder. Vanuit de ringleiding moet je je waterleiding uh, naar het huisje ja, brengen. Ja, ja. mm -hmm. mm -hmm. Gas hebben we. Nou ja, dat is butagas. Mm -hmm. uh, Elektriciteit hebben we niet. Dat zijn zonnepanelen. Parkeergeld moet je toen nog betalen? Parkeergeld moeten we betalen. Dat is, uh, dat is een aardige. Want wij betalen... Uh, voor een jaar. Terwijl we er een, ja, een half jaar zijn. maar we En dat hebben we met de wethouder al een paar keer geprobeerd te, te benaderen. Van, we betalen 150 euro voor een heel jaar. Maar we zijn er maar een half jaar. Dus oh, wij zouden het heel ja. reëel vinden als Om we gewoon de helft in, betalen. Ja. Nou. En wie weet... Uh, misschien kom je niet, dan misschien dan komen we daar <laughs> nog een keer uit. <laughs> nee. Het ligt wat lastig. He, nou, ja, nou, ik, nee. uh, wat je... Uh, doordat mensen minder geld in hun portemonnee hebben en Precies. toch 13, 1400 euro ja, moeten betalen, ja, want als ik het zo geldt, een beetje moet zonder vervoer dan he? ja, ja, ja wow. want je moet er ook nog heen en terug, en je, je boodschappjes moet je doen, ja, en, ja. Ja, en je, ja. toch een soort vakantiegevoel, dus het wordt iets duurder dan gewoon thuis ja. denk ik. Ja, ja. Ja, dan dan zie je toch al heel gauw op 14, 1500 euro ja, op jaarbasis, ja, zonder dan dat je huisje op strand is ja, ja. Je, ja, dat, moet ja. Dat, dat moet ook nog betaald ja. worden en, en, Als je kijkt naar het vervoer van uh, de huisjes die dus niet afgebroken hoeven te worden Dat noemen wij de units De containers he? De containers, hoe je het noemen wil ja. Nou, dan zit je zo al uh, dat er een uh, dikke duizend euro bij komt Aan vervoer zo. en opslag ja. Want ze worden ook natuurlijk opgeslagen in winters En een bouwhuisje die ligt aanzienlijk lager Die heeft ongeveer een 400 euro uh, wat erbij komt Ja maar, dus, maar moet je zelf opbouwen natuurlijk nog. Dan, ja, ja goed, maar ja. dat heeft ook zijn charmes. Ja, ja, ja. Het is wel heel erg makkelijk. Als Om een container als... ja, in te ja, ja. zetten. zo staat. Ja. Zo ja. boven die leiding, klaar. Ja, ja, ja, ja, maar wij zijn van. We ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus ja. zeggen altijd, je zit en je sluit het water en het is ja, ja, ja, ja. Ja, je klaar. Overdrijven, Overdreven, want zo is het natuurlijk niet nee, zo, er, moet maar, van, er moet van alles gebeuren. Er moet van alles gebeuren. Maar je zit toch wel gauw als je een container hebt op uh, 2400 uh, per jaar. En als je een... Ja, ja. ja, is toch hoop geld. Hoop geld. En als je een bouwhuisje hebt, dan zit je denk ik iets van... 15, 16 Ja, ja, ja, nou, ja euro een... een... is inderdaad nou, een hoop geld ja. en uh, ja, mensen moeten keuzes maken. Jullie zijn een florerende vereniging dus de toekomst ja. Ja, zal inderdaad uit. uitwijzen dat jullie uh, heel lang daar blijven staan met misschien iets minder en het jaar daarna weer gewoon alle plekken bezet. Als uh, uh, Sandvoort uh, zijn bestemmingsplan zodanig laat dat wij voorlopig daar kunnen blijven, het is nu 75 jaar gelukt. En elke keer is er wel weer een ja, discussie nou, en een nieuw bestemmingsplan. Ja. Ja, ja, ja. Dus we blijven ja. er wel bovenop zitten. Oké, okay, uh, nou, ik weet genoeg uh, over het uh, ja. feest en over het kamperen op het strand. Hartelijk Leuk dank voor je uh, uiteenzetting. Ja. Dankjewel. Ja. En uh, nog één keer, die foto ben jij niet. Nee, dat ben ik zeker niet. <laughs> Leo zou bedankt. Dankjewel. Oké, okay, tot je dienst. ze uh, heeft een klaverblad in hun logo en drie van deze klaverbladen zijn uh, gevuld. En wij gaan vandaag eens praten over het uh, vierde klaverblad. Leo Miesbeek en Martine Janssen, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Het oh, Zie dat je boos werd. <lacht> <lacht> Kijk, zo ken ik hem weer. <lacht> hebben we hebben het er al even over gehad uh, van de week. Ik word het een beetje verwerken. Oh ja, nou ja. Kom, maar lekker, Ga maar lekker en bij elkaar op schoot zitten elkaar, dan. Maar hoor. Um, dan gaan we de vragen verdelen over links en rechts, omdat er één microfoon stuk is. Dus die, jullie doen met z'n tweeën uh, één en wij ook. Het vierde Klaverblad heeft iets met mountainbiken uh, van doen. Leo? Ja, dat, dat moest nog steeds een keer ingevuld worden. We hebben natuurlijk wel vier evenementen, dat is wel bekend, maar niet op sportgebied. Dus dat was altijd nog een beetje een, een, open, een open stukje. Ja. Ja, dat is, ja, op een gegeven moment kwam het idee ervoor om daar een, een mountainbikeavond, vier dagen voor. Uh, toen ben ik eens gaan, uh, gaan informeren en gaan, gaan polsen. Toen bleek daar best wel belangstelling voor te zijn. En toen heb ik het uh, aan mijn medestrijders binnen onze stichting <lacht> heb ik het voorgelegd. Die begonnen mij al bedenkelijk aan te kijken. Hem, ja. hem <laughs> nou, een meer? meer. Ik heb zeker een kwartiertje niks op doen. Maar. Dus uh, ja, nou, die moesten dus ook even daarvan bekomen. En uh, uiteindelijk uh, zijn ze ook wel enthousiast geworden. En, uh, en is er inderdaad een, Ja, er is enthousiasme. En, uh, dus, uh, het is een uniek iets, want het bestaat eigenlijk nog helemaal niet. Nooit van gehoord. Er, er is wel een, een, een vierdaagse evenement in Drent ergens uh, overdag op mountainbike gebied. Of combinaties vaak hè no, met, nee, met maar maar hardlopen s avonds en... en, en S'avonds ja, niet. Je, ja, dat is een triathlon, dat is een triathlon, uh, triathlon met, ga je dan een ja, beetje in elkaar, die kant op. Ja. Maar echt alleen mountainbiken. Dan heb ik jou in het voortraject al een aantal dingen zien doen, want ik ben natuurlijk niet achterlijk. En dan zal ik jou met Victor Bol praten. Ja, klopt. Een medestrijder. Die was meteen heel enthousiast. Maar die moet toch meedoen met de dikke bandenrace? Ja, oh, nou, ik, ja. ik zag dat wiel van hem. Nou. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, die hebben hele speciale fietsen en daar kan je heel mooi op mee op, op het strand fietsen. Dat is ook ja, ja, ja, ja. En in de duinen ja. ook heel goed. Nou, Gebruikt hij die fiets op dat uh, parcours uh, van de mountainbikers? Uh, ik geloof het niet echt, maar wel, wel, uh, ze zijn er wel mee bezig. Dat ja. Is, ja, maar dat is niet, uh, niet helemaal de bedoeling. Dat zijn echt fietsen om op rulzand en in rulgebied uh, doorheen te fietsen. En dat, uh, dat, dat idee dat speelde door je hoofd en je bent daar bezig kijken, je hebt met Victor gesproken en dan ga je ineens naar de medestrijdsters. Ja, ja dan komen Anke Niek in beeld. Ja, ja, ja, ja, ja. Die komen dan ja, ja, ja. met z'n tweeën in beeld en die beginnen inderdaad mee te kijken, wat heb je hem ja. Weer? Ja. wat ja. Hebt hoe, nu weer? Hoe kwam dat over? Uh, zoiets van, nou ja, ach, misschien hebben we nog wel ergens een half uurtje tijd tussendoor. Dus dat kunnen we wel doen. Ja, het scheelt dat we heel veel ervaring hebben in uh, organiseren. En uh, de website is er, en, en de kaarten. En de Zandvoortsondernemers. En de, stand de, en no de contacten met verkeersregelaars, ja. Rode Kruis en Circuit. Mm. Dus dat scheelt enorm dat dat gewoon op poten staat. Dus is, het, is het een plaatje overleggen van? Uh, je hebt een plaatje wandelvierdaagse. En ik pak nu het plaatje op. Uh, lees voor lopers, fietsers. Ja, het enige is dat ik zelf totaal geen verstand heb van mountainbikers en, en parcours. En en dat soort dingen. En daar hebben we gewoon deskundigen voor nodig. En daarom zijn we heel blij dat Mark en Martijn van beide fietsenwinkels, fietsenwinkels oh, uh, zeer enthousiast zijn. En ons heel goed steunen. En inderdaad uh, Victor van de, van de, de, de bikers Maar ja, die heb je nodig hierbij. Um, het fietsen is in oktober hè? Ja. Welke dadems? 1, 2, 3 en 4 oktober. Dus nou, dat is wel heel makkelijk te onthouden De eerste vier dagen van oktober worden fiets Nu, als men mee wil doen uh, ja. en ik heb geen fiets... Nou, het is echt geweldig. Want er zijn ook fietsen te leen of te huur. Mm -hmm. uh, bij Marik Ras, die heeft weer contacten met, uh, met Bas van de camping. En die heeft mountainbiken te huur. Dus uh, meld je daar. Dus en eigenlijk dan, kan uh, iedereen gewoon lekker meedoen. Iedereen kan meedoen, ja. Um, uh, het wordt een, een, weer een spektakelevenement. Het parcours, uh, gebruik je hetzelfde parcours als de dunebikers? Ja, maar niet elke avond. Want dat is natuurlijk vier avonden. Ja. En dat doen we ook met wandelen en fietsen. We hebben vier avonden, een andere route. Hoe heb je die andere routes bekeken? Nou, weet je, dat ben ik dan weer niet. En Leo ook niet echt. Daar hebben we weer onze deskundigen voor. Nee. Nou ja, ja. Ik wil nog ja. even naar Leo dan... Nou, euh, vertel. Want dat, het <totstuken> einde parcours, dat is er. Hè. Dat is ook ja, vast. Ja, ja, ja. Ja. Dat ja. wordt heel ja. uh, fijn ja, gebruikt. Ja, ja. Maar nu moet je dus... Drie, drie andere parcours aanleggen. Ja. Nou, dat was leuk. want wat, wat heb je nodig om het allemaal te organiseren? Ja, het circuitpark Zandvoort is daar natuurlijk een grote deelnemer in. Ja. En hoe krijg je die mee? Nou, Ik heb met Edwin Schibbel afgesproken en uh, een gesprek gehad, Nou, die was heel, heel erg enthousiast. En ik kreeg uh, eigenlijk zowat wat carbons van uh, je mag eigenlijk alles gebruiken wat er, wat er maar te gebruiken is. En zeker op de avond als het circuit uh, leeg is of niet gebruikt wordt, dan mag je de baan gebruiken. Dus begonnen van de start oh. en de finish. Dus de baan zelf, het gebied eromheen, je hebt een weg rond het circuit ja. Ja. zitten van een grindpad, dat wat heel goed gebruikt kan worden. Nou, we hebben nog een heel mooi strand voor de deur, daar zijn we ja. nog in voorbereiding mee bezig om eens over een avond het strand op te gaan. En ja, het was al een idee om, om een avond door het dorp heen te gaan. Nou, we weten dat we in het dorp allerlei trappetjes hebben. En steegjes en dingetjes. Nou, dat is voor mountainbikers is dat natuurlijk ja, dat soms is een... een, een dus, dus ja, dus daar, daar leeft al heel veel. En, en bedoel, het, het, het, het enthousiasme wordt steeds groter. En van de week hebben we met elkaar zitten praten. En dat enthousiasme, dat groeide ook gaandeweg. Dat het was op een gegeven moment van, nou, we kunnen wel dwars door het bedrijf heen fietsen. Door de HEMA Het wordt steeds gekker, hè? Het wordt steeds gekker. Nee, daarom... Ik ja, kan maar die, die ronde tafelspekken dus, bij jullie wel voorstellen. Maar. Ja, het, het gaat steeds groter worden en dan zakt het allemaal weer een beetje in elkaar. Dat, moet je, dat kun je best wel verwachten en dan, dan gaat het allemaal wat gedemd natuurlijk. En dan is het allemaal al van, maar met mountainbike is is ook heel veel mogelijk. Uh, en daarom zit er ook wel, er zit ook wel een minimumleeftijd leeftijd aangebonden. Ja. met onze evenementen die we doen met zwemmen, wandelen fietsen, kan je vanaf vier jaar al meedoen, wij spreken. Ja. En met zwemmen kan je, als je, zodra je een diploma's je hebt, kan je lekker meedoen. Dat is nee, met met, met, met mountainbiken duidelijk niet. Dat is, nee. ja. is toch wel een minimumleeftijd van minimaal 12 jaar. Is toch wel de grens die we gaan hanteren? Oké, 12 jaar is de, de intekenleeftijd. In ja. um, je bent nog bezig met de Ja. Wat gaat het maximale aantal kilometers worden per, per avond? En dat ben je dat, dat, niet dat verschilt heel erg. Als, okay. als, het, als het een heel zwaar parcours is, he, door de duinen heen, en de heuveltje, mm. de heuveltje, dan is 10 kilometer al heel veel. En gaan we wat verder en gaan we wat, wat fietspaden gebruiken. Door, dan is 15 tot 20 kilometer best mogelijk. Ja. Tot maximaal 35 op een avond. Oh, okay. ja, Want die jongens wat is gaan af... zo hard af en toe. Dus ze ja. kunnen best wel grotere afstanden doen. Wat is grotere... Met, met fietsvida's, wat is dan de maximale afstand? 20. Tussen 15 en 20? Nou ja, ja oké. Okay, ja, dan moet je nou zeker niet. Uh, uh, nee. met, met, met zware zand. En, uh... Nee, maar dat, ja, natuurlijk. Dat, uh, nee. Maar nog even: er gaat in groepen uh, gestart worden. En we gaan uh, iedereen vragen bij inschrijving of ze een beginneling zijn. Een gevordeld of een bij, eigenlijk een prof. En dan kan je in groepen van tien man tegelijk starten. En dan kan je dus een snelle groep okay. hebben, en een wat langzamere groep. Ja. Dus ik zou zeker Zit ook zeggen, dat beginnen ze lingen... Nee, precies. Ja, oh, is het is ook... goed, en iedereen heeft een bij een voorfietser. Dus zeker ook voor mensen die het nog niet zoveel gedaan hebben, maar het leuk lijkt. Ga vooral meedoen. Want het is echt voor iedereen een uitdaging. Hm. Um, uh, jullie hebben de website. Hè? Kan je daar al op inschrijven? Nog niet, maar het gaat heel het snel komen. Om is, is dat rond. Ja, en, uh, maar dat gaat snel ja. nou, de, de tijd gaat ook snel. Oh, nou, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. ja. het lijkt ja, uh, ver, maar ja. het is... Uh, ja. Het is wel zo van, ja. we willen eigenlijk wel... Uh, we willen eigenlijk wel zoveel mogelijk inschrijvingen via... Vooraf, een week vooraf binnen hebben. Ja. Zodat we eigenlijk ook wel weten wat we doet. Is het de www .vierdaagse? Het, uh, Zandvoortse 4, en het maar 4, Daagse. Www. zandvoortse Vier als cijfer. En daar zit weer een link op en dan kun je het op linken okay. ATB. Ja, uh, mountainbike. MTB, mm. mountainbike. Mm -mm. Uh, De kosten? Mm. Wij hebben ingezet op een deelname van 15 euro per persoon. 15 euro per persoon, ja. vier dagelijke fietsen. Vier avonden. Ja, avonden fietsen. Vier avonden. Nou, het ja. is. Uh, ja. Start en finish elke avond uh, op het circuit. Op, ja. okay. Alleen, op waar, waar het de Alleen waar op de weet je nog niet of uh, bij de start vind je het Nee, hey, dat gaan we nog even een hele goede plek zoeken. Nou ja, ik kan me voorstellen dat als je uh, uh, ergens anders naartoe wil, ja. dat je uh, misschien de achterkant van de wel wil verlaten. Ja, ja precies. Maar, maar de, veel mountainbikers die ook misschien van buiten af komen. Komen we soms met de auto ja. omdat die fietsers op de auto's gebonden zitten. Mm -hmm. Dus je hebt ook veel parkeerplek nodig. Mm -hmm. nou, heb je dat evenementen waar wij dat altijd vanuit doen. is dat is de parkeerplek is altijd beperkt. en een circuit, nou je weet het. <lacht> dan is genoeg ruimte. Dus... Als het dat, als dat allemaal vol geparkeerd wordt. heb je een redelijk evenement. Ja, nee, dan uh, is het iets voorbij geschoten. voorbij doelgeschoten, laten zeggen. Nou, ja. ja. Eigenlijk hebben we voor de meeste evenementen geen grens. maar hier hebben we wel een limiet van ja? 150 uh, ja, deelnemers. Ja, de de de de de ja, weet je, het kan gewoon niet anders. Nee, nee maar 150. 50 is, man is een ongeheerlijk is uh, aantal en, ja. en er zullen ongetwijfeld mensen komen die uh, fietsen willen lenen, willen huren, ja. uh, dus daar moet je allemaal rekening mee ja. houden. Ja, precies. Nee, dat kan ook allemaal. Ja. Ja, je wordt ondersteund door uh, de, de twee ja. fietsenmakers en winkels van Zandvoort, dus dat ja. gaat allemaal Ja, echt goed. top. En, en de dunebikers natuurlijk, van Victor die gaan ook alle gaan voorfietsers die, uh, leveren. Dat, dat worden de voorfietsers en die doen ook een stuk meedenkwerk in het traject, in het parcours. Ja, klopt. Ja, en dat wordt zeer uitdagend. Wat ik gisteravond van hoorde is, dacht ik, wow! dat is echt heel spectaculair. Ga je die um, routes ook nog publiceren van tevoren? Uh, Zodat nou, mensen weten waar ze aan beginnen? Nee, want het wordt juist een verrassing. <laughs> een verrassing. Nee, oh, het oh. wordt juist een verrassing. En we willen ook niet dat iedereen van tevoren de routes allemaal gaat rijden. Oh, okay. Want sommige paadjes zijn echt een beetje geheim. En, ja, uh, en we moeten natuurlijk ook rekening houden met de natuur. Hè? We waren, ja, ja, uh, met boswachters ja, ja. en dergelijke. Dus het ja. wordt echt goede routes die allemaal goedgekeurd zijn. En het wordt gewoon uh, spannend. Ik wil ook even naar de beperking van die 150 die ja, ja, ja. ingezet hebben. Van dan, is het, dan zijn het 15 groepen van 10 die maximaal starten. Dat hebben we dan ook nog in de hand. Dan kunnen we kijken ja, ja. hoe het enthousiasme is, hoe het is. Kijk, mocht dat, mocht dat overweldigend zijn en veel meer worden, dan moeten we erover nadenken. En is het veel minder, nou, dan is het ook niet ja, erg goed. Want, want, want ja, als het de helft is, is het ook goed. Want dan is het nog steeds een leuk evenement. Dus ik bedoel, we hebben in Zandvoort een hele grote groep he? mountainbikers. En daaromheen in de omgeving. Er zijn ook wat contacten met Noordwijk gelegd. Daar hebben ze ook een hele mooie vereniging van 200 man zelfs over Dus dat is een hele grote vereniging. In ieder geval, dat zijn mensen die wel geïnteresseerd zijn om ja. hier... Zelf het te het zijn ook geen grote afstanden dat ze zijn te doen. Het zijn zelfs nog de fietsers moeten. Dus nou, we Leuk. wachten met spanning af dat we niet de routes gepubliceerd ja, nee. zien te krijgen. Nee. Dus Zandvoorters, wilt u mee fietsen uh, met de uh, Mountainbike Vierdaagse, zo mag ik het wel noemen. Kijk op de website Zandvoortse Vierdaagse en daar is een link naar uh, de Mountainbikes. Jij wou nog wat zeggen geloof ik? Nee, nee, nee. Okay. Nou ja, de routes niet publiceren, dat doen we ook niet nee, bij de fietsen en, en lopen doen we ook. Nee, gewoon nee. nee, nee, Blijf nee, het nee. Zijn. Dat ja, blijft een verrassing. Ze worden heel gaaf. Hoor. Nou Heel nogmaals, goed. schrijf in. Heel ja? goed. En uh, uh, Martine bedankt, Leo bedankt. We doen nog een klein stukje muziekje. Alsjeblieft. En dan doen we daarna de agenda. Dank u. Let's go, let's go. Tot vijf minuten maar alle, alle onderdelen hebben wij uh, besproken en wij komen nog tot de agenda. En die mag jij helemaal alleen. Doen. Ja, nou het is niet zo heel veel, maar we starten vandaag met de avondmarkt. Hè? Dat is een heel evenement uh, nieuw. Om 5 uur tot 10 uur. En gaan morgen over met de grote zomermarkt in het centrum ook van 10 tot 6. Nee, tien tot 4 uur. Ja. Uh, en morgen is er ook het Nationaal Altammer Festival op het circuitpark. Ja, en dan van 13 tot 16 uh, uh, augustus Timmerdorp, hè? Timmerdorp, Timmerdorp. voor alle uh, jongenlui, ja, ja, uh, ja. meisjes en jongens die willen timmeren. Ja, ja, van 10 tot 4. Op de Peesuit. Ja, en dan krijgen we de 14e, dat is best leuk, het Urkermansformatie. Uh, dat is het zomerconcert in de Proton Protestantse Kerk. S'avonds om 7 uur is de aanvang, dus dat is best ook wel leuk.